Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft vannacht in het zuiden van Libanon grote aanvallen uitgevoerd op Hezbollah. Het gebeurde onder meer met honderden gevechtsvliegtuigen. Volgens Israël was Hezbollah bezig met het voorbereiden van een grote aanval. Later in de nacht vuurde Hezbollah alsnog meer dan 100 raketten af op Israël. Correspondent Daisy Moore in Libanon, wat is er vannacht nou precies gebeurd? Wat de werkelijke bedoeling was, zal wellicht de komende tijd duidelijker worden als ook de schade aan bij kanten duidelijker zichtbaar is. Maar in ieder geval beschrijft Hezbollah het alvast als succesvol... ...en zegt dat de eerste fase van hun vergeldingsaanval op Israël is voltooid. En die is natuurlijk ook aangekondigd. Een aanval als vergelding voor het doden van Hezbollah-kopstuk. Fuad Shuker, eind juli. Correspondent Daisy Moore, dank je wel. In Duitsland wordt een nieuwe verdachte gehoord over zijn rol bij de mesaanval in Solingen van vrijdag. Het gaat waarschijnlijk om de dader. De man van 26 gaf zichzelf gisteravond aan bij de politie. Vrijdag werd al een andere verdachte opgepakt. Bij de mesaanval kwamen drie mensen om het leven. Goed nieuws voor de twee astronauten die gestrand zijn in de ruimte. Ze kunnen in februari terugkeren naar aarde. De twee zitten sinds juni vast in het ISS-ruimtestation. Daar zouden ze een week blijven, maar door technische storing konden ze niet terug. De ruimtecapsule van concurrent SpaceX gaat de astronauten weer naar huis brengen. En in Zandvoort zijn de eerste fans inmiddels bij het circuit. Mijn collega Felicia die is er ook al bij en sprak daar iemand van de organisatie. Hé, hey, de sfeer zit er lekker in, hè? Er zit er heerlijk in. Ja, er zijn al heel veel mensen op pad. Dus uh, het zonnetje schijnt. Heerlijk. Is het een verschilletje met gisteren? Ja, heel veel verschil. Wat zag je toen? Uh, zei ik de mensen. Dat was wel echt. Uh, maar de sfeer was er toen ook heel goed in. Ja, De sfeer is gewoon heel goed. Lekker hoor. En hebben uh, jullie er zelf weer een beetje zin in, is het goed te doen? Ja, het is. Heel leuk, iedereen reageert echt superleuk op ons en uh, we mogen vanmiddag zelf ook nog even gaan kijken, dus dat maakt het extra leuk. De Grand Prix van Zandvoort begint vanmiddag om 3 uur. Het weer dan zonnig en droog, maar wel wat koeler dan de afgelopen tijd. Hier en daar in het binnenland nog een bui en vandaag wordt het zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden en tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Nee, met haar labied.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 Ja, voor mij. Sensual met Tike.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 The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 Cabo Quadez Gine Gine Cabo verde, Cabo verde, Angola Angola Mozambique Santo Me Gine Gine Cabo Verdi Cabo Verdi Angola Angola, Angola, Angola Nos valor. y valo Oye Esto tienes si tiene swing hacer que rompa marica Vamos pa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 Thank <laughs> you. Y así prometes curar esta pena que fue la causa de tu decisión.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 U luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluister. Dit was het voor vandaag. Fijne zondag en tot een volgende keer.